7 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Duits parlement stemt in met euromaatregelen. Beoogde Amerikaanse ambassadeur onder invloed achter stuur. En Den Haag in het teken van Veteranendag. GELUIDEN.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 Het Witte Huis trok de nominatie van Broas donderdag in. Woordvoerster wilde aanvankelijk alleen kwijt... dat hij zich om persoonlijke redenen had teruggetrokken. Broas is een bekende advocaat in Amerika... en een van de bekendste fondsenwervers van president Obama. Ze hadden hier meer dan een half miljoen dollar op... voor de herverkiezingscampagne van de president.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 Werd. voor het jaarlijkse feest rond de Achterhoekse bend normaal is het gebruikelijk dat fans met een tractor en daarachter een veewagen of huifkar naar het concert komen. In de Noordzee zijn nieuwe vis- en plantensoorten ontdekt die nog nooit in Nederland zijn gevonden. Op de Doggersbank, het noordelijkste deel van Nederland op zee, zijn zeker tien nieuwe soorten waargenomen, waaronder een zeester, zeenaakslakken en poliepen. Duikers legden ook voor het eerst in de Noordzee beelden vast van een zeewolf en een zeeduivel.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 Het weer dan, droge ochtend, flink wat zonnige periode. Maar later kunnen er een paar lichte buien ontstaan: 20 graden op de stranden tot plaatselijk 25 in het oosten. Dagen daarna is de kans op een bui klein en schijnt regelmatig de zon. Het NOS Radio 1-journaal Bert van Sloten. Een hele goeiemorgen. Het is zaterdag 30 juni. De rollende motoren vandaag en ze rollen al vroeg op weg naar Assen, naar de TT. En er waren ook al veel liefhebbers bij de Nacht van Assen. Behalve de reportages verdiepen we ons deze uitzending ook in de vraag of de TT nog toekomst heeft. De zomervakantie begint en dus de uittocht met de sleurhut. Bij de grens controleert de ANWB of de kerven niet te zwaar beladen is... of de banden op spanning staan en wij controleren mee. Veel aandacht ook voor de start van de Tour de France. Vanaf vandaag de Tour ontwaakt. En ook praten we zo met een Belgische collega van André Kuipers. Gaat over de terugkeer naar de aarde. En het is het weekend van de verkiezingscongressen. Want maar liefst vijf partijen houden vandaag een congres om vast te stellen... waar het de laatste week al veel over is gegaan. Over de kandidatenlijst, over het verkiezingsprogramma... en over de campagnekoers richting de verkiezingen van 12 september. Politiek verslaggever Marcel Bril. Honderden, misschien wel duizenden, gaan vandaag op pad... naar het congres van hun partij. De GroenLinksleden reizen af naar het Utrechtse Leidse Rijn. Vooraf is al duidelijk dat het heel veel over de poppetjes zal gaan. Het begon al een tijdje geleden... met de tweestrijd tussen Sap en Dibi. Ik heb verloren. Ik heb de nummer-1-plek verloren. En ik voorzag dat als ik dan weer voor de nummer-2-plek zou gaan... dat er dan weer veel aandacht verloren zou gaan... richting een soort van stoelendans. Helaas voor Dibi is de stoelendans deze week... in volle hevigheid losgebarsten. Kandidaten zijn ontevreden over hun plek, zoals de nummer 7, Rick Grashoff. Hij gaat voor een hogere notering. We zijn niet in eerste instantie concurrenten van elkaar, maar gewoon collega's. Maar tegelijkertijd is het zo dat ook een congres van GroenLinks iets te kiezen mag hebben. Kiezen is mooi natuurlijk, maar het gedoe leidt wel erg af van de inhoud. Mona kwam, Mona zag en ze won de harten van alle Nederlanders. Een nogal complimenteuze CDA-leider Buma bij de presentatie van zijn nummer 2, Mona Keizer. Een partij, het CDA, die na een paar slechte jaren de weg weer omhoog moet vinden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 programma, dat is iedereen. Dus ja, uh, wij zijn toch eigenlijk een gezins- en familiepartij voor echt iedereen ouderen en alleenstaanden. Nou, het kan dus echt overal overgaan. Discussie genoeg ook bij de PvdA. Dat is helemaal niet erg, zegt Eerste kamerfractievoorzitter Marleen Barth. Ik denk uh, dat het juist een teken van kracht is als partij dat je dat kunt en dat je daar op een hele ontspannen manier mee omgaat. Interne discussie is één, maar een vijand van buiten is misschien nog wel bedreigende. Het grootste probleem voor de Partij van de Arbeid is natuurlijk Emiel Roemer die altijd een veel hoger in de peilingen staat dan de PvdA. En precies vanwege deze reden die medeverslaggever Wilco Boom noemt, de hoge peilingen van de SP, zal deze partij met goede zin in Den Bosch bij elkaar komen. Leider Roemer wil regeren en zal een mildere toon verdedigen dan voorheen. Een voorproefje gaf hij na de presentatie van zijn verkiezingsprogramma al. Ook wij ontkomen er natuurlijk niet aan dat wij ook uh, scherp zijn op uh, wat er allemaal financieel haalbaar is. We, uh, de, als je het vergelijkt met 2010 of 2006, je kunt niet meer alles terugdraaien wat er de afgelopen 5, 6, 7 jaar is ingevoerd. Hoe graag je dat misschien hier en daar ook zou willen. Over regeren gesproken, dat wil Arie Slob ook. Graag zelfs, want hij presenteert zijn ChristenUnie als de ideale tussenpartij...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 Aan het einde van de dag zijn hun verkiezingsprogramma's en lijsten vastgesteld. En zullen we vast ook behoorlijk wat politieke plaagstootjes hebben gehoord op weg naar de verkiezingen. En u kunt het allemaal volgen, die verkiezingscongressen, hier op Radio 1. Vanaf 10 uur zijn onze verslaggevers paraat. Vandaag begint de TT en de nacht ervoor wordt er door motorliefhebbers en anderen traditioneel eerst een feestje gebouwd. De TT nacht van Assen. De reportage is van Jeroen Kelderman van RTV Drenthe. Motoren en muziek. In Assen is er geen ontkomen aan deze TT nacht. Vanaf de camping is even buiten de stad stromen de mensen het centrum in. Ja, hij ze het rustig reis geest. En dan moet het feest nog beginnen. Yo, we gaan helemaal stuk joh. met z'n allen op de camping en uh, nu nak van Assen. Het ah, is genieten. Eens genieten. Morgen de reis. Morgen zijn we helemaal om. Helemaal lam. Ja, is mooi. Maar het gaat wel om de races. Ja, het feestjes. gaat we zeker, zeker, weten om de race. De race, daar draait alles om. Ik ben persoonlijk voor Pedroza. Die gaat morgen. Hij staat, start vanaf de tweede positie, maar hij gaat hem pakken, hoor. Hij gaat hem pakken. Ja, is eerste. Wie is het wachten nu hier op het podium? Ik weet eigenlijk niet wie is hier op het podium. Nee, we hebben geen idee, hè. we zijn hier een beetje voor het, uh, een beetje het zuipen en meer niet eigenlijk. Als het maar gezelligheid is, muziek. Als ik zie u lopen in een motorpak, is het nou niet ja. heel erg warm? ik schrijf wel mee hoor. En dat vindt u makkelijk, gewoon even een avondje in de stad in een nou, motorpak? Nee, eigenlijk niet, maar ja, ik wou me eigenlijk omkleden, maar ik ben vergeten. <lacht> Net aangekomen in Assen? Ja, ja, gisteren al. Oh, dat is al een tijdje. Ja, ja, dat zijn al een tijdje. Maar zomaar weer terug. U slaapt er ook in of niet? Nou Nee, ik doe hem s'nachts wel uit hoor. Tenminste, dat ik het niet vergeet. <lacht> Wat vindt u van de sfeer hier? Nou ja, leuk. Het is wel heel druk hoor. zal nog op plaats. Hier nou, dit is een coverband van Ramstein. Ja, sommige mensen die onder van, ik onder er niet van. Maar doe mee met mijn lekker glas bier. Dat vind ik altijd het Geweldig. Als Hagenijs hier in Assen, geweldig. Nou, Waar we zijn we jongens? Waar assen? We leken, jongens? Ik heb er nog geen gezien. Ik ook niet. Het loopt inmiddels tegen half twee. En echt veelzinnigs komt er niet meer uit de mensen hier. Tijd om naar huis te gaan. Op de motor, natuurlijk. De laatste spreker was de verslaggever zelf, Jeroen Kelderman... dus van RTV Drenthe. En als Sinsmeijer is van de politie Drenthe... en die heeft de hele nacht de feestel rond de Titi en Assen... in de gaten gehouden. Goedemorgen. Ja. Het was uh, lekker weer vannacht. Uh, was het ook druk? Het was ook uh, zeker druk. Het was drukker dan het uh, jaar ervoor. bij uh, De organisatie die, die, die schat de uh, toestroom op zo'n 70.000 mensen... op het drukste moment in de binnenstad. Ja. En dat zijn er toch 15.000 meer ongeveer dan vorig jaar. En hebben de Titi-bezoekers zich een beetje gedragen? Ja, we hebben daar over het algemeen geen klagen over. Als je kijkt hoeveel mensen er zijn... en dan praat je over dat er 12 mensen in de fout gaan voor vergrijpen als uh, openlijk geweld, belediging, uh, vernieling. Uh, ze zijn ook allemaal afgehandeld. Dus uh, dat valt allemaal erg mee. De sfeer is gelukkig heel goed geweest. en Het is, het is een mooi feest geweest. Ja, dat is twaalf uh, mensen aangehouden. Dat is uh, ja. in de binnenstad en zo. Maar ja. ik begrijp ook altijd dat er heel veel uh, motoren... en motorrijders geflitst worden. Uh, er, wordt, uh, er wordt op de toevoerwegen wordt er, wordt er gecontroleerd. En dat wordt dan uh, vooral uh, gericht gedaan... Uh, wij controleren vooral de mensen die, die daar uh, door hun verkeersgedrag aanleiding geven. Of hun kenteken wordt uh, even door de scan gehaald en dan, uh, dan is er vorig jaar iets aan de hand geweest. Of uh, er zijn andere dingen niet helemaal in orde en dat is dan een reden voor een extra controle. Ja, wat ik nou las op internet is ook allerlei handige tips om je kenteken te verbergen. Ja, er zijn ook uh, mensen die uh, gedacht hebben om dat te kunnen doen. We hebben gisteren het, het exacte aantal, weet ik zo niet, maar enkele tientallen worden over gesproken. Uh, motorrijders bekeurd waarvan de kentekenplaten verbogen waren. En kennelijk doet men dat om dan maar niet geflitst te kunnen worden. Maar het levert wel een bekeuring op van 120 euro. Kunnen kunt ze er wel uithalen? We halen ze er wel uit hoor, ja. ja. Uh, dit jaar voor het eerst ook uh, is een burgernet ingezet uh, ja. rond de TT. Hoe is dat gegaan? Ja, dat is een... Uh, 24 uur is Burgernet, zodat mensen zich aan kunnen melden voor 24 uur, of in ieder geval zeg maar anderhalve dag Burgernet ongeveer. Daar komt het ook neer, zodat wij vanuit de organisatie met deze mensen kunnen communiceren. Als er iets te melden is, als bijvoorbeeld maatregelen in een binnenstad, omleidingen, verandering in het programma. Daar hebben we twee keer gebruik van gemaakt. In één geval was het om mensen te waarschuwen dat er een auto rondreed waarvan de inzittenden werden verdacht van een diefstal. En het tweede was om mensen toch wat begrip te vragen voor de drukte in de binnenstad. Zodat, eh, waardoor, omdat men niet eh, helemaal vrij kon doorlopen, het duurde allemaal even iets langer. En uh, daarvoor is het dan uh, ingezet. Ja. Nu, uh, dit was de nacht uh, waar we het over hebben. Ik uh, ja. was vanochtend vroeg ook al op de weg, zag heel erg veel motoren allemaal ja. richting uh, Assen gaan. Het belangrijkste probleem zal nu wel zijn uh, om het een beetje goede banen richting het circuit te Ja, ja dat, dat is correct. Wij maken zo aan het eind van de vrijdagnacht, maken wij de knip, dan is de binnenstad weer leeg en, en wordt schoongemaakt en weer vrijgegeven. En dan gaan wij ons met een nieuwe ploeg mensen richten op de verkeersstromen en de gebeurtenissen op en rond het circuit. Nou, dan wens ik u daar veel plezier bij. En gaat u zelf nog kijken? Uh, ik heb de hele nacht gewerkt. Ik denk dat ik eerst een poosje ga slapen. <laughs> Stefan het even ja. Zou ik ook doen. sinds mij, dank u wel. Jouw graag gedaan. Dank u. Straks astronaut Frank de winnen over de terugkeer van zijn collega André Kuipers. De verkeersinformatie, er zijn twee afsluitingen. De A2, Belgische grens richting Maastricht, is afgesloten bij knooppunt Europaplein. Tot 10 uur vanochtend duurt die afsluiting. En de A15, Gorkum richting Nijmegen, is ook dicht tussen Tiel en Echtot. Deze afsluiting duurt tot maandagochtend 5 uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Bert van Sloten. Duizenden Nederlanders gaan richting de zon. En een hoop van hen doen dat met de caravan achter de auto. De bekende sleurhut. Als het goed is hebben ze voor vertrek van huis al goed nagekeken... of alles in orde is. Of je niet te zwaar beladen bent. Niet te veel aardappels mee hebt genomen. De banden niet uitgedroogd. De lichtjes moeten allemaal werken. De remmen niet te vergeten. En Jeroen de We Jager is nu bij de Belgische grens. Bij Hazeldonk. Hey, Jeroen, ja, jouw oh, ja. auto is natuurlijk helemaal in orde. Jouw sleurhut ook. Maar ben je mensen... Die heb ik niet. Oh, Die, die heb, heb, heb niet. jij niet. Die ben je een weinige geloof ik. Ja, ja, ja. Maar de mensen om jou heen, hoe gaat het nou? Nou, uh, ze pikken ze er wel uit hier hoor. Want uh, nou, ze komen hier aanrijden, die, uh, die wagens met, met caravan. Het zijn er best veel al in een half uur tijd. En uh, inderdaad, vooral het overgewicht is een probleem, Bert. Dat is. Uh, We nemen te veel mee. Uh, ja, nee, absoluut. Uh, want jij zegt wel dat dat doe je thuis even. Maar hoe meet je het overgewicht van je caravan? Dat doe je niet zomaar. Nee. Dus hier hebben ze twee speciale metalen platen. Die worden. Daar rij je dan op met je caravan en dan uh, krijg je mooi het gewicht te horen. Even kijken hoe deze meneer ervoor staat. Iets, iets zwaar. Nou, deze meneer is iets te zwaar, zegt hij zelf, maar het is wel 120 kilo. Dat is toch wel eens wel een uh, forse, uh, forse overschrijding. Ja, ja. En er zal dus uh, inderdaad overgeladen moeten worden vanuit de caravan in de auto. Waardoor het uh, gewicht van die caravan wat omlaag gaat. En nu hoort Rob Smit van de Wegenwacht. En uh, deze meneer die kijkt ernaar en die kijkt van... Nou, dat gaat wel lukken. Een aantal spullen die los liggen en er is nog ruimte in de auto, dus we leggen gewoon spullen over. Want stel dat je er niets aan doet, meneer Smit, en je rijdt gewoon door nu met die 120 kilo te zwaar in de caravan. Dan zal het uiteindelijk schade aan de as van de caravan kunnen opleveren. Gezien het overgewicht van de auto op de caravan zal het slingeren van caravan en dergelijke mee kunnen vallen. Uh, maar uiteindelijk zal dat tot, uh, tot schade kunnen leiden aan die caravan ja, en, en gevaar op de weg dus. Ja, ja, ja. Rinus Barends van uh, de ANWB ook, uh, hier dus een gevalletje. Wat kom je nou nog meer tegen hier bij dit soort controles? Want jullie controleren dus het gewicht maar een heleboel andere dingen. Het gewicht wordt inderdaad gecontroleerd en uh, wat wij als weewachter controleren is de verlichting, de brandstofleidingen. Uh, de motorolie, het uh, koelwater en de remvloeistof, uh, wat ook gecontroleerd wordt. En de verlichting van de En kom je nou veel tegen uh, tijdens deze controle? Tot nu toe zijn we nog niet veel tegengekomen. Een paar uh, remrichtingen. Uh, maar Kouders. goed, jullie doen dit elk jaar. Ja. elk uh, ja. jaar bijvoorbeeld. Afgelopen jaren zijn er toch wel diverse auto's waar je dus inderdaad nog wat verlichtingsprobleemtjes, remprobleempjes, motorolie en remvloeistof en koelvloeistof gaat over het algemeen goed omdat de mensen dat zelf kunnen controleren. Dit is allemaal vrijwillig hè, voor de mensen? Dit is voor de mensen allemaal vrijwillig. Ja. Dus, uh, ander jaar was de politie er ook bij, dit is het jaar is de politie er niet bij, maar die jaren dat de politie bij was, uh, werd er dus niet geverbaliseerd, alleen geadviseerd. Aha, aha. Dus uh, ja, dit is voor de mensen uh, misschien een stukje minder schroom om nu binnen te rijden omdat de politie dus in dit geval niet zichtbaar is. Ja, maar normaal is er werd er nooit vervaliseerd. En het is puur op vrijwillig basis de mensen binnenkomen ja, 800.000 uh, Nederlanders berg die dit jaar, uh, of die op dit moment vakantie hebben. Uh, Zuid-Nederland uh, heeft sinds gisteren vakantie. Die komen hier dus allemaal langs. Eén nieuwigheidje dit jaar. Je moet voor Frankrijk, in ieder geval uh, zou je het nu al bij je moeten hebben... een blaastest meenemen in de auto. Ja, een blaastest uh, is uh, vanaf 1 juli in uh, Frankrijk verplicht. Uh, alleen, uh, ze zijn op dit moment slecht uh, verkrijgbaar in Nederland. Uh, de AWB heeft ze nauwelijks meer. De andere bedrijven die ze mogelijk verkopen hebben ze ook niet meer. Nu, uh, in dit geval, is uh, Carglass... Uh, Kijk, hebben we hebben een nieuwtje te pakken gewoon. Ja, we hebben nieuws, ja. Bert. Uh, Jij... De blaastests zijn uitverkocht in Nederland. In dit geval staat ook een partner van onze kakelaars erbij. En die heeft er nog wat mee. En daar kunnen mensen nog zo'n ding gratis mee krijgen. Ja. Het ene is, Frankrijk controleert nog niet heel heftig. Hè? Uh, en vanaf 1 november wordt die controle wel gedaan. En dan is de boete, als je hem niet bij je hebt, 11 euro. Dus uh, neem dat ding mee. Uh, een blaastest voortaan in Frankrijk. Maar uitverkocht in Nederland. Goed, maar je wordt nog niet ver, geverbaliseerd in Frankrijk. Dat scheelt weer. Jeroen, ga lekker verder controleren. Horen we Doe straks het. wat voor okay. ongemakken er nog meer zijn. Gaan wij naar nou Rutger Smit. Want die heeft de eerste medaille voor Nederland gehaald... op het Europees Kampioenschap Atletiek in Helsinki. Gisteren werd hij tweede bij het kogelstoten. En dat zilver, die zilveren medaille, die had hij ook al verwacht. Uh, dat was met de kwalificatie was het, uh, het gevoel... dat ik uh, minimaal met zilver naar huis moest uh, met, met de kogel. En dat heb ik gelukkig gedaan. Was niet, ik moet eerlijk zeggen, het was niet mijn beste wedstrijd. Uh, uh, qua gevoel. Maar uh, ja, toch nog... Uh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 Na een verblijf van ruim een half jaar in het ISS. Het is mijn huis aan het worden. Een landing ergens in de steppen van Kazachstan. Het wordt heel erg spannend. Morgen. 5 over 10 moet hij er zijn. De terugkeer van André Kuipers. Nou, nog één nachtje slapen en dan keert André Kuipers dus terug op aarde. Morgen om tien uur is het zover. Iemand die uit eigen ervaring weet hoe het is om uit de ruimte terug te keren op aarde... is de Belgische astronaut Frank de Winne. Hij volgt de landing morgen in Kazachstan op de voet en is nu aan de lijn. Meneer de Winne, dat is altijd een bijzonder moment, hè, die landing. Er komen heel erg veel van die krachten vrij, die G-krachten. Hoe voelt dat? Ja, inderdaad. Er komen nogal wat G-krachten vrij. Eigenlijk remmen we met de motoren maar een heel klein beetje af. Een 120 meter per seconde. Maar we vliegen aan een snelheid van 8 kilometer per seconde. Dus dat wil zeggen dat al de rest van de snelheid, die 7800 meter per seconde, die wordt afgeremd doordat wij binnenvallen in de atmosfeer en dan door de weerstand van de atmosfeer worden wij afgeremd. Dat brengt met zich mee natuurlijk de hitte en daarom dat dat we hitteschilden hebben en dat we ook ja. door een rode gloed naar beneden komen. Uh, maar langs de andere kant natuurlijk het afremmen ook. Uh, zoals altijd met afremmen gepaard gaat, en dan heb je versnellingen. En die kunnen toch wel oplopen tot uh, 4G. In principe is dat niet zoveel, maar natuurlijk als je gedurende zes maanden in 0G geleefd hebt, is dat wel een, uh, een heel, uh, heel andere gewaarwording. Ja, dan is elke G eentje te veel. Maar hoe voelt dat? Is, zitten je tenen dan echt uh, bij je tong? Uh, nee, je zit eigenlijk in je, je, je stoel, hè, je ruimtestoel, waarin dat je bijna opgevouwen zit. Uh, en in het begin, eigenlijk, uh, als je daar terug in kruipt in de ruimte... dan zeg je, ja, die stoel is eigenlijk te groot, ik ga daar nooit in, in passen. En dan, naargelang gelang dat de G-krachten op, uh, opbouwen... voel je dat je eigenlijk meer en meer in je stoel uh, gedrukt wordt... en dat die eigenlijk dus uh, een perfecte vorm aanneemt uh, van je lichaam... waarvoor dat hij ook gemaakt is. En je zodanig ook beschermt voor de terugkeer... maar ook voor de landing later. Ja, het moet volgens mij ontzettend gek zijn... Want je bent uh, gewichtloos geweest, hè, zonder zwaartekracht de hele tijd. We zien André ook de hele tijd door het ruimtestation uh, lekker zweven. En dan opeens, ja, je zet je af en je komt niet meer omhoog. Uh, Weg zwaartekracht. Ho hoe voelt dat? Ja, het is heel eigenaardig eigenlijk. Want uh, alles wat je gewoon bent van heel gemakkelijk te verplaatsen... Uh, nu ineens wordt het bijna onmogelijk om het uh, op te heffen. Zelfs je boorddocumentatie uh, weegt heel, heel zwaar. Zelfs na de landing als je die probeert uh, te verplaatsen. En dat komt eigenlijk doordat onze hersenen zich aangepast hebben aan de gewichtsloosheid... en dus veel kleinere impulsen en veel kleinere signalen naar onze spieren... Sturen om iets te verplaatsen, omdat je die kracht natuurlijk niet meer nodig hebt in gewichtloosheid. En als ze diezelfde pulsen sturen, een keer dat je terug op de aarde bent, ja, dan is dat eigenlijk onvoldoende. Dat is heel eigenaardig. Maar gelukkig, de, de aanpassing daaraan is, is toch wel redelijk snel. Want uh, je hebt eigenlijk hersentraining nodig, of uh, gaat het uh, sneller? Dat, dat gaat snel. Uh, terug het toont ook hoe, hoe flexibel mensen zijn, uh, hoe snel dat onze hersenen zich terug aan die nieuwe omgeving van zwaartekracht en de aarde. Uh, Aanpassen. Het is alsof dat ze dat ergens weggestoken hebben op een of ander harde schijf. En nu dat ze terug in die omgeving zijn, die harde schijf terug kan uh, worden. En dat je opnieuw uh, dan, dan de juiste programma's hebt. Maar ik kan me ook beelden herinneren van astronauten of cosmonauten die terugkeren op aarde, die echt ondersteund moesten worden. Ja, en, en dat is eigenlijk een, een ander fenomeen. Dat heeft niet zoveel met kracht te maken, maar dat heeft met evenwicht te maken. En dat duurt inderdaad wel iets langer. Uh, inderdaad, hier op de aarde hebben wij een aantal evenwichtsorganen bijvoorbeeld in ons inneroor, de buisjes van Eustachius, waarin vloeistoffen ons evenwicht helpen bewaren en signalen geven naar onze hersenen. In de ruimte ook werken die niet meer en onze hersenen die gebruiken die ook niet meer in de ruimte, omdat het enige wat we daar nog nodig hebben om onze oriëntatie te bepalen is eigenlijk het gezicht, dus onze ogen en hetgeen wat we zien. En om die signalen terug te gebruiken is dat inderdaad veel moeilijker. Dus je kan perfect recht staan als astronaut nadat je terugkomt van een duurvlucht, Maar als je dan probeert te wandelen... dan heb je niet meer die reflex om je, je gewicht van één voet op de andere te verplaatsen... en, en van de stabiel te kunnen, kunnen stappen. En dat is een beetje zoals een, een baby eigenlijk ook. Ja. En dat duurt toch wel één à twee dagen. Oh, grappig. En um, dan de landing uh, morgen. Maakt, want u heeft veel contact met uh, André Kuipers gehad. Maakt André zich uh, zorgen? Nee, ik denk niet dat André zich uh, zorgen maakt... Uh, uh, het is uh, zoals een beetje, uh, als ik kan refereren naar, naar mijn landing. En ik zie dat hij ongeveer hetzelfde gevoel heeft. Langs de ene kant is hij natuurlijk zeer blij dat hij kan terugkeren naar de aarde. Ten slotte uh, ben je toch zes maanden weg geweest, de familie, de vrienden, uh, de kinderen, de echtgenoten is hier op de aarde en dat is toch wel het echte leven, dus dat, uh, met, daar kijk je wel naar uit. Maar aan de andere kant zit je daar in zo'n fantastische omgeving, heb je zoveel zaken dat je eigenlijk nog zou willen doen, dat je eigenlijk ook nog wel een, een beetje zou, zou willen blijven. En ik zie dat dat bij André dat hij eigenlijk dezelfde reacties zijn. Ja, want als je hem een beetje volgt op Twitter... dat is natuurlijk ook helemaal nieuw, hè? Twitteren met een astronaut. Dan, uh, en, en mooie foto's en ontzettend veel enthousiaste verhalen. Ja, ab absoluut. Uh, ik denk dat dat uh, één ook van de, de sterke punten is uh, van André, dat hij heel goed communiceert naar het grote publiek toe. En, uh, uh, dat is één. Uh, hij doet dat echt uh, fantastisch, uh, denk ik. En dat is ook belangrijk voor uh, de ruimtevaart in het algemeen, want spijtig genoeg zijn we nog met weinig astronauten die naar de ruimte kunnen vliegen. We doen daar heel goed werk en het is dan ook belangrijk dat we daar op een uh, goede manier uh, kunnen over communiceren. En André doet dat schitterend. Meneer de Wenen, ik wens u een mooie, een geslaagde Landing. en uh, u kunt het ook uh, u, u volgt het natuurlijk daar en u als luisteraar kunt het blijven volgen op Radio 1. Ik dank u wel. Dank u wel. Zomervoordeel bij Weekamp.nl tot wel 250 euro korting op heel veel elektronica zoals tablets, airco's, digitale camera's, pro-cinema's van alle topmerken. Jouw zomer is begonnen. Eerst Weekamp.nl.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 Het Duitse parlement heeft ingestemd met het nieuwe Europese begrotingspact en het Europese noodfonds ESM. Toch is de weg voor het noodfonds en het begrotingspact nog niet vrij, want er ligt nog een groot aantal klachten bij het Duitse constitutionele hof. En zolang die niet zijn behandeld kan het ESM niet worden ingevoerd. De Amerikaanse advocaat, die was voorgedragen als nieuwe ambassadeur voor Nederland... is gepakt met te veel drank op achter het stuur. Het heeft de woordvoerster van de 58-jarige Timothy Browes bevestigd. Het Witte Huis trok de nominatie voor Browes donderdag in. Hij is een bekende advocaat en belangrijke fondsenwerver van president Obama.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 En Den Haag staat vandaag voor de achtste keer in het teken van Veteranendag en die is bedoeld om aandacht te vragen voor de ongeveer 120.000 veteranen die Nederland telt. Het is onder meer een défilé door het centrum van Den Haag en daar doen zo'n 3.300 militairen en veteranen aan mee. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Het weerbericht van Weer Online. Momenteel trekken er wolkenvelden over het land en het is vrijwel overal droog. De temperatuur ligt nu rond de graad of 16 à 17. Vanochtend blijft het een komen en gaan van wolkenvelden en opklaringen, dus de ene keer schijnt de zon en vervolgens raakt het weer tijdelijk bewolkt. Ook vanmiddag zien we eerst nog een vergelijkbaar weerbeeld, maar later vanmiddag raakt het toch wat meer bewolkt en bovendien is er kans op een lokale bui. Qua temperatuur ziet het er vandaag prima uit. De temperaturen lopen uiteen van een graad of 20 aan zee tot 24 in het binnenland. De wind komt daarbij uit het zuidwesten en is matig, aan zee vrij krachtig en soms ook wat vlagerig. Nou, vanavond is er eerst nog kans op enkele buien, maar vannacht wordt het droog en klaart het ook op. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Kijken we naar morgen zondag, dan wisselen zonnige perioden en wolken elkaar af. Pas later op de dag is er kans op een lokale bui. En met 17 tot 21 graden is het aanmerkelijk frisser dan vandaag.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 Vandaag gaat voor de 99ste keer de Tour de France van start. En met 18 Nederlandse renners en maar liefst drie Nederlandse ploegen... zal de Tourcaravan weer voor het eerst sinds jaren flink oranje kleuren. En elke dag horen we vanaf nu Jeroen Wielaard. vanaf de plek waar het peloton vertrekt. En Jeroen, dat is vandaag... Kamer 524 zit ik. Niet exact het vertrek van het peloton. Hotel Le Faucon in Maastricht, zou ik maar zeggen. Een hotel met zo'n grote toekan op de dag. Rand van de snelweg. Op weg naar de Route du Soleil, auto's met blaastest. En zo profiteert Maastricht dus ook van de Grand Depart, van de Tour, 25 kilometer verderop, in Luik. Waar een Nederlander straks om twee uur nummer één is, Tom Velers. De eerste die om twee uur dus van start gaat in de proloog bij Parc d'Arrois. Om 16 over vijf start de voorlaatste... Eén minuut voor Cadell Evans, de toerwinnaar van vorig jaar, Zwitser Fabian Cancellara. Op 3 juli 2004 deed hij het zo. Luister maar naar Jacques Chapelle. Die tijd van 6 minuten en 50 seconden is onvoorstelbaar hard. En ik wil ze niet eens vergelijken met de Nederlanders. 6,1 kilometer, er zit bijna een minuut tussen. 56 seconden verschil. Ik denk dat we iets moeten gaan vergelijken van de boemel tegen de TGV. We gaan naar uh, wielenverslaggever Gio Lippens. Gio, uh, dat parcours in Luik. Een aantal jaar geleden startte de Tour daar ook. Is dat hetzelfde parcours voor de prolog? Het is een uh, ander parcours. Het is een uh, parcours dat loopt uh, door de stad. En uh, we starten in een uh, prachtig park, Parc d'Avroix. En dan is het uh, draaien en keren, want het is een heel erg lastig parcours. Het is een technisch parcours en daarom juist niet zo geschikt voor die TGV's. Het is juist geschikt voor mannen die uh, ook heel erg goed kunnen sturen. Die goed door de bochten kunnen gaan. Uh, denk daarbij bijvoorbeeld aan David Miller. Gewoon echte proloogspecialisten. Uh, want er zitten twee keer zitten de rotondes in waarbij de renners meer dan 180 graden zo'n beetje moeten doordraaien... en dan uiteindelijk weer op gang moeten komen. Dus het is een hele lastige proloog. Ja, en de plaatselijke favoriet? De plaatselijke favoriet? Ja, Is de... <laughs> <Gilbert. laughs> Nou ja, plaatselijke. <laughs> ja, Remouchon en uh, Luik liggen toch nog wel een eindje uit elkaar. Maar goed, weet je wat? Haarlem en Amsterdam. daar, je In Amsterdam ook een, een man uit Haarlem, de plaatselijke favoriet noemen hij. Nee. Kijk, Gilbert is geen man voor dit werk. Gilbert, daar moeten we echt mee wachten tot uh, de etappes die later gaan komen. En dan met name gewoon de aankomsten waarbij het uh, even bergop gaat. Wie weet, misschien wel die allereerste etappe uh, van Luik uh, naar Serra waarbij de renners op het laatste stukje toch nog even moeten klimmen... en tussendoor nog vier van die ardenne klimmetjes voor de wielen krijgen. Dat is dan typisch zo'n aankomst voor Philippe Gilbert, met een proloog. Nee, daar moet hij absoluut niet mee rekenen. Met Nederlanders moeten we vandaag natuurlijk wel rekening houden... want er zijn er een paar die een behoorlijke tijdrit in de benen hebben. Ja, ik denk dan zeker aan de Nederlands kampioen tijdrijden, lieve Wester, hoewel deze tijdrit waarschijnlijk veel en veel te kort is voor hem, maar uh, dit zou wel een mooi parcoursje voor hem zijn. Het is jammer trouwens dat de nummer 2 van het NK tijdrijden er niet bij is, want dit was wel weer een proloog die geschikt zou zijn geweest voor Lars Boom. Uh, die kan dat. Uh, dat draaien, dat keren, dat weer op gang komen. Uh, dat betreft heeft hij het voordeel dat hij toch altijd met zich meedraagt dat het ooit een veldrijder was. Maar ja, we weten het Boom heeft gevraagd of hij niet mee hoefde naar de Tour. Hij rijdt liever de Vuelta later dit jaar, want hij wil alles zetten op de Olympische Spelen en op de wereldkampioenschappen. Dus hij is er niet bij. Maar ik denk dat uh, met name Liebe Wester hier toch in ieder geval... een goede tijd moet kunnen neerzetten. Ja, en de grote kanshebbers uh, voor uh, Geel. Wie moeten wij in de gaten houden vanaf vandaag? Een man in het uh, speciaal. Niet zozeer vind ik Fabian Cancellara. Um, hij is toch ja, minder dan wat hij ooit was. Uh, Tony Martin, denk ik dan. Uh, dat is toch de man die uh, dit moet kunnen. En uh, daar ga ik wel op rekenen dat hij straks het geel uh, gaat aantrekken. Maar goed, er zijn er veel meer. Een dark horse, zeggen we dan altijd. Een mooie uh, outsider. Dat is Jimmy Angoul -Van een uh, Franse renner, heeft al erg veel mooie dingen laten zien dit jaar... en hij is toch echt een man waarvan je kunt denken van... oké, okay, wie weet, misschien staat hij wel in het geel. Hij rijdt voor die Franse ploeg, hè, Sors Sojasun... En uh, het is het uh, startnummer uh, 93, let op. Goed, de tip van Gio als u de toertoutors nog niet heeft ingevuld. Zeg, Gio, we moeten het ook nog even hebben over het laatste nieuws van vandaag. Want uh, er is bekend geworden dat Lance Armstrong, zevenvoudig toerwinnaar... Uh, opnieuw in staat van beschuldiging is gesteld uh, voor dopinggebruik. En denk jij nu dat deze rechtszaak wel kans van slagen heeft? Ja, ik, ik heb eerder al aangegeven ook, uh, dat, dat ik het gevoel heb... dat dit toch wel heel serieus is, omdat dit echt puur gaat... Om dopinggebruik. Dit is een, een, een, een sportieve zaak. Eh, tussen aanhalingstekens moet je dan zeggen in dopinggevalletjes. Maar het is in ieder geval een zaak die zich dus richt op dopinggebruik bij Armstrong. En die vorige zaak richtte zich veel meer om een crimineel netwerk. Het misbruik maken van overheidsgelden. En ik heb zelf het idee van dat dit wel uh, tot serieuze zaken kan leiden. Er is nu een, een, een, een hoorzitting vastgesteld. En uh, men heeft unaniem. Er is een soort. Uh, ja, uh, een groep van wijze mensen bij elkaar gekomen, en die heeft unaniem besloten, en dat zegt veel om er een zaak van te maken. Dat betekent dat de bewijslast die er ligt, dat die uh, overweldigend zou moeten zijn. Dus ik heb het gevoel dat er nu echt wel eens een keer serieus werk gemaakt wordt van. Dankjewel, je wel, Gio. Gio Lippels, dus, die hoort u vanaf vandaag elke dag op uw toestel hier zo op Radio 1. Want hij gaat voor ons die tour volgen. Mannen van rond de 50, dat gaat dan weer niet over Gio, op zondagochtend op een fiets. Allemaal hetzelfde truitje aan, buik goed gecamoufleerd en fietsen maar. Genieten van de fiets, van de vriendschap en van de natuur. Het gebeurt in Nederland, Vlaanderen en de rest van de wereld. En op weg naar de toerstart is een klein groepje Australiërs aangekomen in Maastricht. Drie vrouwen uit Australië op een bankje in Maastricht. Ze wachten op vier mannen uit Australië op de fiets. Ze zouden hier om drie uur zijn. En het wordt zes uur biertje erbij. Cheers. Cheers. Cheers. Cheers. Cheers. Cheers. Cheers. Dat verzacht het wachten. Zij zijn met de auto gekomen. De man op de fiets. En daar zijn ze dan. En dat geklingel... Dat kennen ze uit Australië. Dat gebruiken ze daar bij de Tour Down Under. Ja. Vermoeide hoofden, mannen van rond de 50 allemaal. Wielershirt met smokkelaars erop. Zo heet de groep. Iedere zondag gaan ze met z'n allen fietsen, Dan zijn er 13. Nu zijn er vier van de naar Europa gekomen. En die smokkelaars, ja, die gaan ook de grens over. Dat hebben ze vandaag gedaan. It's just unbelievable. Just so pretty and then there's a lot of heritage and history there. Ze zijn gaan fietsen van Eindhoven naar Maastricht. How are they for? Voor maar wel heel blij. Heel mooi dat ze dit allemaal mogen meemaken. We there's the canals and we ride along canaals so we have roadworks so we have to take a detour and then we get lost hier wel een beetje opletten met fietsen. Links is rechts en rechts is links. We we all tell each other when we come to an intersection, look left, look right. No cars, watch out for bikes. And we can say there's a green light or whatever. So it's all very interesting. Alles wat ze zien daar zo buiten, het groen, de mensen, iedereen aardig, de wegvragen, raak ze een beetje verdwaald komen ze toch nog op het goede pad uit? Speaks to someone in the village or someone on the side of the road and they say go this way, so off we go again Ze gaan de komende weken door Frankrijk fietsen. Ze doen het niet zoals in de Tour de France. Het gaat er niet om wie als eerste aankomt. Ze volgen het tempo van de langzaamste. En dat betekent soms dat ze dan wat later aankomen dan gepland. Maybe average what 20-25 kilometers an hour. Het was een heel comfortabele ride. we kruisden en hadden gezegd rond en gezegd met elkaar. Met z'n vieren dus, maar nummer 4 komt met een lekker band aan, aangelopen, en hij spreekt Nederlands. Ja, gelopen. lopen. Maar ja, dat hoort erbij, hè? dat hoort erbij. Ja. Veel plezier hebben jullie. Ja, we hebben veel plezier. Geweldige mensen. De komende weken probeer ik deze blije mannen nog een paar keer meer te ontmoeten. Dan kunnen ze vertellen over de proloog, over andere ritten en uiteindelijk gaan ze ook het hoge bergte in. Maar nu eerst de verwachtingen voor die proloog. A lot of people. A lot of color. A lot of screaming, a lot of this bell ringing. Yeah, maybe a really good atmosphere. En nog eerder de verwachtingen voor nu. Wie zit er aan het bier. De vrouwen zitten aan het bier. Is het koud? Ja. Oh, goed. Cheers, everybody. Cheers. In de sportzomer hier op deze zender. Rond een uur of twaalf hoort u meer over de smokkelaars op weg naar de proloog in Luik. Ook meer van, van verslaggever Joris van de Kerkhof. die de komende weken ook meegaat in het kielzog van de Tour de France. Straks een rondgang door de eerste startplaats van de Tour de France van 2012, het Belgische Luik. Er is ook verkeersinformatie met twee afsluitingen. De A2, Belgische grens richting Maastricht, is de andere kant op, is afgesloten bij knooppunt Europaplein tot 10 uur vanochtend. En de A15, Gorkum richting Nijmegen, dat is ook dicht tussen Tiel en Echtot. Die afsluiting duurt tot maandagochtend 5 uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Bert van Sloten. Voor het eerst sinds 1992 staan er straks meer dan twee Nederlandse ploegen... aan de start van de Ronde van Frankrijk. We gaan nu praten met de managers van die ploegen. Met Erik Breukink van de Rabobank, Daan Luiks van vacansoleil DCM... en Ivan Spekenbrink van Argos Shimano. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Meneer Breukink, Goedemorgen. mag ik met u beginnen uh, van de Rabobank? Leuk dat er nu weer eens eindelijk drie Nederlandse ploegen zijn. Ik denk dat het heel goed is, ja. Ik denk dat dat uh, voor het Nederlandse uurrennen... Maar we hebben nu al de laatste jaren gezien dat dat uh, alleen maar meer kansen biedt. Ja. En meneer Luiks, um, ja, vorig jaar natuurlijk al uh, lekker in de pixie gereden. Maar ook natuurlijk uh, op een uh, negatieve manier, in die zin uh, dat Johnny Hogeland in dat uh, prikkeldraad uh, belandt. Is dat een soort extra motivatie om het dit jaar uh, opnieuw goed te doen? Ja, natuurlijk zullen wij proberen de resultaten uh, goed te laten zijn. En uh, ja, Johnny heeft zelf gezegd dat hij uit is op uh, sportieve revanche. Dus uh, dat maakt het alleen maar mooier. Ja. Het, het vervelende is wel dat die hele zaak nog niet afgehandeld is, hè? Nee, inderdaad. Uh, Johnny heeft ervoor gekozen om uh, uh, zelfstandig uh, de procedure te voeren... Uh, tegen uh, yeah, uh, de personen die hem iets aan hebben gedaan. En uh, ja, dat schijnt uh, heel erg lang te duren. Ja, te lang misschien wel. Ja, we weten dat dat soort zaken traag gaat, maar... Uh, ja, het is nog niet afgerond. Nee, precies. Meneer Spekerbrink, ja, uw ploeg staat aan de start met vijf debutanten. Um, is, is dat zorgt als voor extra uh, zenuwen of is het gewoon lekker van, nou, we zien wel? Uh, je zou het misschien verwachten, maar het uh, maar, valt eigenlijk nog wel mee. Ja, geen uh, zenuwen? We hebben natuurlijk ook wel jongens, ja, we ook wat jongens die, die wel ervaring hebben. En, uh, en ja, die, die, die brengen het op een goede manier uh, richting de ploeg uh, over. En natuurlijk is er is een stukje voor de toer, want ja... Het is wel de toer, maar, uh, maar het valt nog me mee. Ja. Meneer Breuking, is het een voordeel bij de Rabobank... dat uh, op zich uh, iedereen wel meer dan één toer gereden heeft? Ja, nou goed, we hebben ervaring. Um, uh, met Kruiswijk uh, rijdt zijn eerste toer. Uh, maar de rest heeft uh, inderdaad ervaring van de Tour. En uh, we hebben toch nogal uh, een mix van jonge renners en, uh, en uh, heel ervaren renners. Ja, ik vakantie zo lij op, uh, meneer Luix? Is dat uh, een, uh, een trui of is dat een rit? Nou, ik denk dat we bij alle elementen van het wielrennen... tijdrijden, sprinten, uh, bergop, outsiders hebben. Uh, dus uh, onze doelstelling is uh, proberen één rit te winnen. En gedurende de tour zullen we wel zien of er iemand van ons uh, uh, kort in het klassement komt te staan. En dan gaan we proberen het klassement mee te nemen. Maar we hebben niet het klassement als doel gesteld maar de overwinning. Ja, en dat kan vandaag natuurlijk al gebeuren met Lieve Westra. Ja, ook vandaag denk ik dat Lieve, ondanks het feit dat hij de beste tijdrijder van Nederland is geworden, afgelopen week hij is hij snel kampioen geworden, is hij nog steeds een outsider. Uh, maar hij zal inderdaad uh, zijn beste beentje voorzetten. Want hij is ontzettend trots op zijn rode-blauwe tuin. Dus uh, we gaan zeker vandaag lieve zien. Maar of hij op het podium terechtkomt, uh, uh, dat moet ik eerlijk zien. Ja, uh, niet de wedstrijdmentaliteit van we gaan er gewoon voor? Of is dit echt Nederlands? Natuurlijk, natuurlijk wel. <lacht> Alleen denk wel dat we reëel moeten blijven. Uh, dit, dit is het allerhoogste haalbaar in de Tour de France. Hier staat iedereen op zijn allerbest. En dan uh, kun je niet doortrekken van de Nederlands kampioen gaat ook de proloog winnen. Uh, hij gaat er alles aan doen. En, uh, ik denk als hij top 6, top 7 zou rijden, dan uh, zijn we dik tevreden. Ja, meneer Spekerbrink, uh, morgen is wellicht uh, een beetje de dag voor uw ploeg. Uh, want u heeft een enorme sprinter natuurlijk in huis, hè, met Marcel Kittel. Uh, ja, dat klopt. Ja. Ik denk niet dat morgen al de dag is. Ik denk dat de aankomst nog vrij, uh, vrij lastig is. En, en Marcel heeft voor de sprinter voor de, voor de snelle aankomsten, de vlakke aankomsten. Uh, maar die gaan later in de eerste week uh, gaan die er wel zijn. Dus ja, dat wordt voor ons wel belangrijke dag. Ja, en iedereen die Cavendish daarbij heeft ingevuld... die kan nog wel eens bedrogen thuis komen, want uh, dat gaan jullie winnen. Nou, dat is ook een heel simpel <lacht> 1, 2, 3... Uh, ik, ik, hoop dat mensen ik probeer de stemming Cavendish erin te brengen, jongens. <lacht> ik hoop dat mensen die Cavendish ingevuld hebben... ook af en toe verrast gaan worden door een snelle Duitsers. Dat, uh, dat klopt. Ja. Maar uh, ja, het duurt niet dat je dat zo van tevoren kunt, uh, kunt invullen... Maar ja, ik denk wel dat we, een, dat we wel een, een jongen in huis hebben die, die in die dagen niet veel kunnen betekenen. Ja. Meneer Breuk, ik bij de Rabobank uh, gaan jullie vooral voor het klassement, uh, van geving neem ik aan. Ja, nou goed, we hebben, we hebben drie jongens die al eens eerder bij top 10 hebben gereden in een grote ronden. dus uh, ja, dat, uh, dat zou gek zijn als je, als je dat niet mag, uh, mag verwachten. Ik denk dat alle, alle drie Nederlandse ploegen gewoon een rit willen winnen en uh, wij willen daar nog een goed klassement bij rijden. Dus, uh, dus uh, genoeg te halen in de Tour. Iedereen vroeg zich af van hoe is het met de vorm van, uh, van Geesing. Natuurlijk naar uh, zijn ernstige blessure van, uh, van vorig jaar. Um, nou, vorige week konden we zien in Kerkrade dat het op zich wel goed uh, zat. Is hij de afgelopen week ook goed doorgekomen? Ja, nou goed. Ik denk dat die aanloopperiode gewoon uh, heel goed gegaan is voor hem. Uh, hij wint de ronde van Californië. Hij wordt vierde in de ronde van Zwitserland. Nou, het NK, dat, uh, dat ik prima. Dus uh, Wat dat betreft... Uh, daar nou staat hij gewoon uh, fit aan de start. Ja. Nou hebben we drie Nederlandse ploegen uh, aan de start. Maar in het verleden uh, kan ik me nog herinneren... dat die Nederlandse ploegen ook nog wel eens achter elkaar aanreden. Dat ze elkaar dat niet gunden. Hoe is het met jullie, meneer Luiks? Uh, uh, als Rabo, uh, laat zeggen, ontsnapt is... kijkt u dan naar de kleur van het, van het land, zal ik maar zeggen. Of gewoon naar uh, of jullie zelf nog kansen hebben. Nou, tot de vrede is dat gelukkig nog nooit gebeurd. Uh, nee, dat, dat doen we niet. En wij voelen ons ook uh, heel veel een Europese ploeg. Uh, we hebben een heel gemeleerd gezelschap. Uh, en het zou uh, ontzettend jammer zijn dat het nou in deze Tour voor de eerste keer wel zou voorkomen. Uh, dus, maar daar ga ik eigenlijk helemaal niet vanuit. Dus ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Ik denk dat wij allemaal onze eigen koers zijn. We hebben onze eigen doelen. Rabobank gaat, plassement en een rit. Uh, Argo Shimano gaat sprinten en, en, en ja, wij zijn de vrijbuiters, dus we hebben allemaal een eigen rol. Ja. Meneer Breuk, ik wanneer is de Tour voor u geslaagd? Nou goed, als we ons uh, echt getoond hebben en als onze jongens, uh, met name uh, hebben we natuurlijk jongens voor in, uh, in de bergen, uh, ja dat ze gewoon hebben, hebben mee kunnen doen met, uh, met de beste. We hebben trouwens ook nog renners voor, voor alle soorten terreinen, dus uh, rit winnen en uh, Goed meedoen in het klassement, dat, uh, dat is het doel. Ja. En meneer Spekerbrink, bij u is de doelstelling absoluut een etappe winnen? Ja, ja wij gaan hierheen ook uh, met een duidelijk sportief doel uh, een etappe winnen. Wij hebben niet een klassementsman of een man die in principe een berg heeft gaat winnen. Tenzij die met een aantal uh, ruimte krijgt. Dus wij zullen het uh, ja, van de sprint moeten hebben. Dat is het doel. En, uh, ja, daar gaan we voor. Ja. nou, Ik wens jullie alle drie heel erg veel succes. En voor Nederland hoop je dan natuurlijk dat... en het maakt niet uit wie er iemand wel snel een etappe wint. En we spreken elkaar deze tour, denk ik, nog wel regelmatig. Sterkte de komende drie weken. U hoorde Erik Breuking, okay. Daan Luiks en Ivan Spekenbrink. Dus van de Rabobank, van Vacansoleil en van Argos Shimano. En dan Jeroen Wielaert. We hoorden hem al aan het begin van deze tour ontwaakt. Hij is er ook deze tour weer bij. En oh goed, zeggen we dan. Hij bekijkt elke dag voor ons de plek van vertrek. En vandaag is dat natuurlijk het Belgische luik. Ze deden hun best om de sfeer erin te brengen in het hart van luik... maar hun optreden had toch iets droevigs. Breed glimlachend stonden drie meisjes gisteravond in gele truitjes te dansen voor hun kiosk du tour. een van de bestelwagens die de komende drie weken voor de ronde uitrijdt om het volk een pakket tourprullen aan te smeren. Petje, truitje, krantje. Niemand die stopte om naar het trio te kijken. Hoe energiek ze ook bewogen, laat staan dat iemand iets van hen kocht. Luik was lauw alsof ze de Tour al wel gezien hebben sinds de Grand Depart van 2004. Luik is op herhaling en binnen 10 jaar moeten de renners in de proloog... hetzelfde parcours afleggen in de openingsrit tegen de klok. Het wordt nog interessant om te zien hoe de klokken stilstaan... in een verloop van 8 jaar met onveranderde loop van de straten. Luik blijft Luik, zo willen ze het hebben. De stad en de provincie reserveerden allemaal miljoenen euro's... om met de toer promotie te maken voor de oude gevels en de groene heuvels. Doorsneden door de Maas. Zelf houd ik erg van het oude hart. De grote markt met het oude stadhuis, de terrassen, de smalle middeleeuwse straat, de Neuvis. Ik sprak er met een van de obers, Sebastien. Hij is blij met de Tour. Het is goed... Voor het hart van Luik. Het is wat de Tour de France ook buiten Frankrijk met een stad doet. Ah, best het een tribunsoorzaam? Oui, c'est la place historique de Liège. Donc, euh, forcément, avec le euh, l'hôtel de ville, le fameux perron qui est en, en en entretien, et le palais des princes évêques, l'ancienne place de la, de la cathédrale Saint Lambert. Une très belle, très belle place. Wat très belle ville. Belle ville. Avec grand promotion par le Tour de France. Exactement, we een France dan. terug tegen Jeroen Wilaar. Vanmiddag start dus de Tour met de Nederlander als allereerste tomvelers van Argos trapt af. Het NOS Radio en Journaal Media overzicht. De nationale ombudsman Alex Brenningmeijer gaat de politieaanpak bij verdwijningen van kinderen onderzoeken. Hij heeft grote kritiek op de huidige aanpak, zegt hij in de Telegraaf. De richtlijnen die er zijn worden niet nageleefd. De ombudsman wil langs alle korpsen voor onderzoek. Koningin Beatrix moet als staatshoofd excuses aanbieden... voor het Nederlandse slavernijverleden. Dat willen Antilliaanse, Arubaanse en Surinaamse organisaties in Nederland. Volgens de Volkskrant zouden die excuses 1 juli 2013 gemaakt kunnen worden. Dan wordt herdacht dat de slavernij 150 jaar geleden is afgeschaft. Volgens de voorzitter van het overlegorgaan Caribische Nederlanders... is het slavernijverleden voor nazaten heel dichtbij. Voor overheersers is het lang geleden. Koningin zou ervoor kunnen zorgen dat er een gedeeld perspectief komt, denkt hij. Het HD heeft een deel van het concept verkiezingsprogramma van de VVD in handen, met daarin plannen om de woningmarkt weer in beweging te krijgen. Zo moet het weer mogelijk worden om een hogere hypotheek dan de koopprijs af te sluiten. Ook zouden ouders maximaal 100.000 euro belastingvrij mogen schenken aan hun kinderen. Dat geld moet dan wel worden gebruikt voor de aankoop van een huis. In alle kranten aandacht voor het euroakkoord dat de regeringsleiders hebben gesloten. Premier Rutte en de Duitse bondskanselier Merkel komen uit de bus als de twee die het meest water bij de wijn moesten doen. Der Spiegel schrijft erover onder de kop. Merkel redt zichzelf en de euro Vooralsnog. Het Duitse parlement heeft gisteravond ingestemd met het nieuwe Europese begrotingspact van het Europese noodfonds ESM. Het meisje met de parel van Johannes Vermeer heeft Tokio in zijn greep. Net als veel andere schilderijen van Hollandse meesters trouwens. Gisteren kon de Japanse pers alvast een kijkje nemen... op de Mauritshuis tentoonstelling in Japan. 300 journalisten gingen naar het Metropolitan Art Museum... waar schilderijen van Rembrandt, Ruisdaal en Vermeer te zien zijn. De patrouw schrijft dat in de voorverkoop... al 70.000 kaarten voor de tentoonstelling zijn verkocht. De directeur van het Mauritshuis verwacht in totaal 900.000... Bezoekers. Dit is een bijzondere expositie. Normaal lenen we hooguit een paar stukken uit aan buitenlandse musea. Nu het Mauritshuis wordt gerenoveerd, kunnen we 48 topstukken naar andere delen van de wereld brengen, aldus de directeur. En een gestolen tekening van Salvador Dalí is per post teruggestuurd. Vorige week werd het werk ter waarde van 150.000 euro... gestolen uit een pas geopende galerie in New York. Het pakketje met de tekening werd vanuit Europa verstuurd... en onderschept op de luchthaven. De dief is nog niet gevonden. Waarschijnlijk bleek de tekening onverkoopbaar. Dat is te lezen in de New York Times. De fraude van hoogleraar Dirk Smeesters... is aan het licht gekomen door een Amerikaanse fraudejager... die een nieuw statistisch systeem aan het testen was. Smeesters is hoogleraar consumentengedrag. In zeker drie onderzoeken heeft hij de cijfers naar zijn hand gezet... door onwelgevallige uitkomsten van experimenten niet mee te nemen. Amerikaanse statisticus ontdekte dat de cijfers van Smeesters niet klopten... en vroeg om de ruwe onderzoeksresultaten... Toen is meesters zelf naar zijn universiteit gestapt. De Volkskrant schrijft erover. En dan nog dit. Een vibrator heeft in Den Haag tot politieoptreden geleid. In de wijk Berenstein draaide een vibrator op volle toeren in een kast. Zoals de telegraaf het omschrijft. En dat maakte natuurlijk herrie. De buren meenden een slijptol te horen. Dachten dat er inbrekers in het huis naast hun aan het werk waren. En belden de politie. Die onderzochten het huis. En vonden de vibrator die, na gedane arbeid, niet was uitgezet. Oké, okay, Katrien, dankjewel. Goed, we gaan verder straks na acht uur met de Haagse politieke congressen. We hebben ook een reportage uit Mexico. En we praten natuurlijk over de sport van vandaag met Ronald van der Geer. Dan blikken we vooruit op de finale van morgen. En op Wimbledon, daar praten we ook over.